Na de lancering heeft de Soyuz capsule al tientallen rondjes rond de aarde gedraaid. Over ruim een half uur wordt hij gekoppeld aan het ruimtestation ISS. Na zeven uur vanavond gaat het luik open en zweeft Kuipers samen met een Rus en een Amerikaan het ISS binnen. Dat is vanavond te zien op Nederland 2. Minister Schippers raadt vrouwen met borstimplantaten van de bedrijven PIP en M-implants aan naar hun kliniek of specialist te gaan. Het gaat waarschijnlijk om zo'n duizend vrouwen.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 het is voorlopig de laatste dag en ik heb echt wel een, een, een stukje vertrouwen dat er nog mensen zullen zijn in Nederland of misschien wel buiten Nederland die zeggen dat het museum niet verloren mag gaan. En dan moet je het hebben van de boys die houden van hun toys. Het weer bewolking, temperatuur ongeveer 10 graden, vanavond regen en aan zee kan het dan hard waaien. Morgen eerst hier en daar regen, inmiddag af en toe zon en dan wordt het 8 graden. ANB verkeersinformatie. Er is nauwelijks sprake van een avondspits. Er staan maar een paar fietsers. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is een ongeluk gebeurd. Tussen Deventer-Oost en Badmen staat drie kilometer fietsend. De weg is daar wel weer vrij. En ook een aanrijding op de A6, Muiden richting Lelystad bij Almere Haven, twee kilometer.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom terug bij Vrijdagmiddag Live, waarin we afsluiten met het journalistenpanel. De uitzending stopt zo direct iets eerder, want de NOS gaat rechtstreeks verslag doen van de koppeling van de Soyuz-capsule. met André Kuipers aan het ruimtestation. Maar nu eerst nog het journalistenpanel met Paul van Gessel, hoofdredacteur BNR. en Harm Edebotje, redacteur van Vrij Nederland. Zijn kinderen verantwoordelijk voor schulden van hun ouders? En hebben Lubbers, Kok en Bolkenstein gelijk dat we niet extra moeten bezuinigen. Dat zijn dingen waar we het over gaan hebben. Los daarvan, Harm Ederbotje, iets anders wat jij hebt meegemaakt en waar je het over wil hebben? Ja, ik ben net terug uit Egypte, uh, waar ik met mijn oom, oud redacteur van of oud correspondent moet ik zeggen van NSC Handelsblad, uh, een jaar naar de Arabische lente ben gaan kijken. Dus je een samen daar geweest? Ja, botje en botje in Cairo. Botje een botje in Cairo. <laughs> Klinkt als een soort strip. Uh... Ja, het was ontzettend. Maar het was er niet zo liefelijk, toch? Nee, we maar we waren net voordat de grote rellen uh, van uh, afgelopen week uitbraken waren we weg. Ik had wel zowel mijn tolk als mijn, uh, de fotografen die we hebben samengewerkt gesproken. De tolk is toen ze wegrenden voor het traangas besprongen door een mededemonstrant. Uh, en haar vriendin was beroofd van de mobiele telefoon. En de fotografen die uh, had opeens de geheime dienst achter zich aan... omdat ze allemaal slachtoffers van de opstand aan het offeren... Het gaat niet goed hè? Nee, het gaat niet goed. Het is het grimmige gezicht van het leger wat je daar nu uh, ziet. En uh, ja, de, de hele wereld heeft nu gezien hoe keihard ze kunnen zijn... als het gaat om het uh, behouden van de macht... En vooral ook de economische macht. Ja, daarnaast nog één notie. Uh, uh, dat heel veel Egyptenaren vinden het eigenlijk ook wel goed. Want ontzettend veel mensen die ik tegenkwam, die zeiden allemaal... we hebben gewoon een autoritaire leider nodig, anders wordt het hier een zootje. En het leger is onze vriend. In die zin hebben de demonstranten uh, niet de nee, meerderheid denken, achter ze? Nee. De heel veel Egyptenaren die nog nooit in Cairo komen... die denken, wat zijn dat? is het voor Rappalje daar op straat? Er moet orde komen, we hebben nu toch verkiezingen... en we moeten verder met ons leven. En de toeristen dus... moeten weer naar binnen. Ja, ik vond die vrouwendemonstratie heel mooi. 2000 mensen op straat, uh, nog wat meer zelfs. Het uh, was heel, heel dapper. Om, omdat vrouwen, met miljoenen... name vrouwen, door het leger ook... Uh, ja, ja, die ja, en vrouwen, mishandeld met die en misbruikt. Ja. Ja. Maar geen miljoenen Egyptenaren naar het Tagierplein op dit moment. Het is dus een ingekrompen groep. Fascinerend. We lezen er binnenkort over in Vrij Nederland. Derde week januari, zeker. Paul van Gessel, iets anders dan de bezuinigingen of de bijstand waar nou, we het over gaan ja, ik hebben? Het was in een ander oorlogje, maar we hebben het er al over gehad in de uitzending. Ik zat, vandaag, ik zat dus van de week in het stadion op 30 meter afstand van waar het gebeurde. Bij de wedstrijd. Ja, en, en, en ik moet je wel zeggen, het adrenine kolk door je lichaam... op het moment dat je het allemaal ziet voor, je, voor je neus ziet afspelen. En uh, achteraf hebben we allemaal een hele, heleboel beschouwingen over... Uh, was het rechtvaardig, ja. mag je, was het noodweer, noodweer excess... Uh, laat ik het kort samenvatten. Ik heb uh, meegemaakt daar te plekken... dat er volgens mij in een split second heel veel beslissingen... In hoofden van heel veel mensen zijn genomen. En waar het achteraf heel makkelijk oordelen is over wat ze overkomt. Ik kan die keeper volledig begrijpen. en Ik ben ook blij dat hij uh, zijn rode kaart uh, kwijtgescholden is. En uh, zelfs Henk Bleker, maar ik ben zelf ook manager... kan ik heel goed begrijpen. Zelfs? Ja, Daar gaan we het of, uh, zo direct sorry, over uh, hebben. Ik bedoel, nee, ik nee, ik, ik, Henk Bleker zit op mijn hey, hoofd. Daar gaan we het zo over dat gaat hebben. Gijs van Beek bedoel ik, ja, hoe die ze ja. spelers maar van het veld maalden. Ja. Dat vond ik meer dan terecht. Op het moment dat je je team zo uh, verneukt ziet worden... Door, door, een, door een scheidsrechter, dan moet je maar één ding doen... dat is voor je mensen gaan staan. En was dit de oplossing? En in was de sfeer op dat die... moment in het stadion ook bedreigend? Nou, om me heen zaten allemaal mensen die vreselijk te juichen. Die vonden allemaal een geweldige rode kaart. Het wordt homo en dat soort dingen er erg vaak uh, nog geen half minuut later hoorde je overal kwartjes vallen... in de hoofden van mensen toen ze erachter kwamen... wat is nou echt aan de hand wat ze zelf en uh, hmm. wordt dit niet gewoon een reglementaire nederlaag. Ja. Hè? En dan ben je okay. nog verder van huis. Goed, we hebben het er inderdaad over gehad, uh, dus daar laten we het dan ook bij. Uh, deze week een opmerkelijk advies van drie uh, politieke zwaargewichten... in Nieuwsuur, ex-premiers Lubbers en Kok... en oud-VVD-leider en Europees Commissaris Bolkestein... om toch maar niet, of, of, of op zijn minst of op zijn hoogst... heel voorzichtig te gaan bezuinigen. Is dat verstandig of is het makkelijk praten, Botje, nu ze niet meer zelf aan het droegen zitten. Allereerst fascinerende televisie. Ik weet niet of jullie het hebben bekeken. Ik zat uh, oh. voor de buis toen het uitgezonden werd. Ik vond het fantastische televisie. Hoe die drie heren een soort ingewikkelde dans met elkaar aan het doen waren. Um, hun advies van overdrijf niet. Alle drie zeggen ze het. Ik, uh, even in herinnering roepen. Lubbers was de grote hervormer in de jaren tachtig waar mensen tegen de hoop liepen. He, laat, de je niet, laat je niet belubberen, weet je nog. Ja. Dat was toen een van de uh, uitspraken. Maar het zijn nu andere tijden. Hè? Dat ik zei hij zelf ook. Ja. En uh, uh, ook Kok zei het, en zelfs Bolkenstein zei het... Ik hoop, uh, en dan spreekt de, de burgerbordje, uh, dat, dat, dat deze regering daar wel... Uh, Zich iets van aantrekt. Uh, ja, in ieder geval over gaat nadenken. Ja. Dat het een stem is die weegt, hè. wat je tot nu toe ziet. Want je dat... vindt het een verstandig advies. Ja. Ja, ik vind ja. Paul van Gesson ook? Nou, naast deze drie oude heren die uh, inderdaad uh, adviezen over een graf heen geven... zijn er ook talloze economen die precies hetzelfde ja. zeggen. En, uh, en de IMF. Dat is wel vrij breed gedragen dat je een land inderdaad wel kapot kan bezuinigen. Dat laat onverlet dat als deze heren in de tijd dat zij aan de knoppen draaiden... nou eens wat meer structuren hadden neergezet. Hè, noem een voorbeeld, de vergrijzing, die zagen we toch al echt al sinds, uh, sinds 1945 aankomen. aankomen. Dat er nu een enorme bubbel zou zitten die we eigenlijk niet kunnen financieren. Ja, onlostel die afspraken niet gekregen in Maastricht... En ja. zo, waar ze ja, dus, voortdurend dus, naar elkaar wezen, wie er wat fout gedaan heeft. Ja, ja, dus ze zijn ook mede verantwoordelijk volgens mij... voor niet zozeer wat er nu direct aan de hand is... maar wel voor de, voor de sfeer. Het land dat zij achtergelaten hebben heeft wel opgeleverd. En dat werd niet besproken in Nieuwsuur. Nee, right? nee. Nou, kok, die is, een is, Wim maken, Kok ja. die is benen. Uh, na zijn premierschap is die, is die commissaris bij ING geworden. Zullen we het over de bonusdiscussie en over de bankensector hebben? Hij heeft het voor zijn ogen zien gebeuren. Dus, uh, en dat wordt als ve door veel toch nog altijd gezien als de grote aanleiding... waardoor het hele systeem in, in, in de wereld is gaan schuiven. Dus... Ja, bedoel, ik, ik, ik luister graag naar irrediete mensen... maar ik vind het uh, interessanter om naar mensen te luisteren... die op dit moment echt aan de knoppen moeten draaien. Ja. Er werd ze ook gevraagd, van, uh, denken jullie dat het, dat het uh, uh, nou ja, goed zal komen... met deze gedoogregering? Uh, nee. Uh, daar waren ze wat terughandeld in. Maar ik vond nog wel opmerkelijk: Kok die, die zei van nou ja, ze maken elkaar in die gedogen regering uit voor rotte vis. Maar kunnen toch blijkbaar als vrienden door. Als we zo flexibel zijn, dan komt het overal wel goed mee. Wat vond je van die opmerking? <lacht> ja, nou ja, ik geloof dat, uh, dat Geert Wilders is de mentor geweest van Mark Rutte. Dus uh, dat zijn, onderling zijn dat hele dikke vrienden met elkaar. En dat Bolkestein was de mentor van ja. Wilders. Van hey, dus wij moeten nou ja, ik, ik heb veel onderzoek gedaan naar Wilders en VVD-jaren. Heb ik hier een grote reconstructie van gemaakt. En curieus komen ze op die bijstand te, te spreken, Wilders was de grote verdediger van het mini-stelsel, van het zover mogelijk inperken van welke sociale ja. uh, voorziening dan ook. Dat is wat we nu de facto gaan doen. Hè? doen en, en hij zegt dat hij... Dus daar zou hij dan niet, niet mee moeten gaan. Ja. ja. Het is... Uh, die, al die, de linkse die, Wilders is eigenlijk een SP'er vermomd in wat uh, VVD-kleren. Als er geluisterd wordt, wordt er misschien minder of voorzichtig aan bezuinigd. Uh, dat zou jij, als het om de publieke omroep gaat, jammer vinden, hè, Paul <laughs> van Ik ben voor een sterke publieke omroep. Ik denk dat we niet de discussie over de publieke omroep of die er moet zijn moeten, moeten gaan voeren, maar hoe omvangrijk die moet zijn. Maar dat geldt voor alles waar we op bezuinigen hoor. Maar je vindt moeten wel dat we een de VVD, de zorgsector zoals we hem ja, niet kennen... VVD hebben, VVD moeten we al die bossen. nog geven die omroep? Houden. Want die wil 200 miljoen extra bezuinigen. Dat vind je een goed plan? Nou, ik denk dat als we harde keuzes moeten maken in dit land, eh, dan, dan moet je dit niet ontzien. Dan moeten wij niet ontzien? Ik denk worden. wel nou ja, dat ik... je dan een goede, goede debat wel moet hebben over wat is nou eigenlijk het nut en noodzaak van de publieke omroep. En ik denk dat er, als je het over de journalistiek en de culturele... en de, dat soort zaken gaat, dat niemand daar enige twijfel over maar er zit ook een hoop tussen waarvan ik, Kijk, ik bedoel, Paul heeft gewoon een klein radiostation, wat hij heel goed doet. En uh, bij Vrij Nederland hebben wij precies hetzelfde. De, de, de reclame-inkomsten gaan gewoon allemaal naar de publieke omroep toe... En je zou zomaar kunnen verzinnen dat een deel van dat reclamegeld... eigenlijk bij Paul hoort. Hij is een commerciële partij. En ik weet niet of ja, daar ooit over... Nou is. Niemand te heeft hem gevraagd om zo'n omroepen te beginnen, hoor. Nee, maar ik vind het leuk dat, er een, dat je meer keuzes hebt. O ja. Ook als het op Nieuwsradio aankomt. Maar als jij een blad begint of een omroep... dan is het je eigen keuze en kun je dat door middel van reclame... Nee, het, er, maar ik Maar er wordt nu alleen maar gezegd... we moeten 200 miljoen bezuinigen. Ik zou ook een pleidooi willen openen van... Laten we eens kijken naar die reclamesgeldstroom. We gaan zien of dat gebeurt. En je, je zei het al, als je het over bezuiniging hebt. Want ik haalde de omroep er even uit, inderdaad. vanwege de betrokkenheid. Maar het is wel van klein bier op 10 miljard. Precies, uh, ja, ja. precies. Iets anders, iets misschien ook structureler is. natuurlijk die nieuwe bijstandswet. die nu uh, is aangenomen in de Eerste Kamer. die heeft nogal wat gevolgen. Uh, het inkomen van het gezin is bepalend voor een uitkering. En daar kwam. Deze week ook nog een ander aspect bij. Niet alleen uh, als het gaat om de hoogte van een uitkering... maar ook bijvoorbeeld als het gaat om het aflossen van schulden. Uh, uh, als, als ouders schulden hebben, uh, tellen in vervolg ook de inkomens van volwassen kinderen mee. En uh, wordt uh, de, de uitkering dus meer gekort om die schulden af te lossen dan uh, tot nu toe. Harmeide botje, wat vind je daarvan? Heel slecht plan. Ik vind het gewoon uh, uh, mensen die toch al helemaal onderaan zitten... nog verder uh, uh, de mogelijkheid ontnemen om uh, um een zelfstandig leven op te bouwen. Het in geval van die kinderen, ik vind dat echt veel te ver gaan. Vind je wel terecht dat het meetelt... gewoon bij het verstrekken van uitkeringen... dat inkomen van die volwassen kinderen? Ik vraag me af of je dat moet willen op die manier. Ik, ik, ik denk dat je daar veel terughoudender in moet zijn... dan nu het plan is. Dit is dat mini-stelsel waar we het net over hadden. Uh, wat ik interessant vind, in de Eerste Kamer speelde dit... dat de PVV meestemt, terwijl... Hun achterband denk ik voor een groot deel ook uit bijstandsgezinnen uh, bestaat. Tegen hun eigen achterband. Nou, totaal. En, en, en Geert Wilders is natuurlijk heel goed in het afleiden van, uh, van het kiezersvolk met allerlei groots gebrachte mededelingen. Maar dit is wel de realiteit. Ik ben benieuwd of dat op een gegeven moment effect heeft. Ja. Dat is nog niet in de peiling, in ieder geval. Paul van Gissel, wat nee. vind van, van, van die maatregelen? Even ja, nog het principe van oh, die he? schulden. Ja. Nou, laat, ik, laat ik vooropstellen, we moeten terug naar het principe waarvoor is bijstand uitgevonden. Het is om te voorkomen dat de mensen in een welvarend en een fatsoenlijk land uh, uh, niet, aan, uh, niet, niet kunnen eten of niet een dak boven hun hoofd hebben. En uh, dat hebben wij helemaal in de loop der decennia vertaald naar ieder individu heeft recht op bijstand. Terwijl nu het denken zich verplaatst naar ieder huishouden heeft recht op een fatsoenlijk inkomen. En waar het vandaan komt, van ouders, van kinderen, et cetera... Dat een, doet er niet toe. Da, dat principe vind je ja, goed. Nou, Dat vind ik wel goed, ja. want waarom zou je... als je uh, met z'n drieën uh, gewoon voldoende inkomen hebt... of het nou vanuit een bijstand komt of vanuit een baantje... om uh, te kunnen leven... waarom zou er dan nog vanuit de overheid meer geld bij moeten? Want dat geld vanuit de overheid... dat is ook geld wat verdiend moet worden door andere mensen. Dus dan moeten ze belasting gaan betalen voor iemand... die uh, in principe rond kan komen. Nou, en vers 2, die schulden nog eens een keer moeten wegwerken... via dit systeem. Daar uh, dat vind ik Daar wel je erg je Ja, dat vind ik ver gaan want gaat dat te ver? Um... Nou, omdat ik denk dat je op een enig moment ook wel inderdaad uh, de boel moet, uh, moet blijven motiveren om actief te blijven. Ja, je en om wel met... uit die armoede valt te raken, ja. daar gaat het toch ook ja. om. En, en, en om. op een gegeven moment, zeker bij armoedeproblematiek, kan het wel zo zijn dat je op een gegeven moment een soort van molensteen om je nek op een gegeven moment fatalistisch wordt. Ja. Je komt en daar niet meer uit je schulden. Nou ja, daar komen schuldsaneringsprogramma's dan uh, voor, voor in de plaats. Maar ja. je moet dat fatalistische wel gaan voorkomen. En ja, ik denk, de Raad heb... van State waarschuwde dat kinderen daardoor ook misschien juist niet gaan werken. Nou, ja, exact. En dan, dan ben je dus van, ja, dat is net zoiets van: nou, ik heb nou toch al heel veel schuld, ik ga nog maar wat verder maar gewoon, de bij je vond, het kan toch niet meer erger dan erger worden. Dat gevoel ga je dan krijgen. Ja, maar goed, dit is Haan, gewoon, nou? nou ja, gewoon VVD-beleid in de praktijk. Ik bedoel, dit is wat de VVD nou ja, al jaren is... wil. En nu in dit, in dit kabinet hebben ze de kans om dit eens uit te voeren. En de, nou ja, dan krijg je ook allemaal reacties van mensen met twee schizofrene kinderen die ze dan uit moeten plaatsen, omdat ze dan anders helemaal niet meer problematische er zijn van de Situaties die dat opleveren. Ja die aantonen dat het moeizaam is. Uh, nee, ja. Geen VVD-beleid, maar CDA-beleid, althans uh, uh, bleken, uh, en de natuur. Uh, gisteren is Bleke, het natuurbeleid van Henk Bleker, daar is veel weerstand tegen. Provincies eh, vier al hebben er niet mee ingestemd. Eén is daar nog over aan het nadenken. En Gisteren bleek, eh, na aanleiding van een motie van het CDA-kamerlid Gerk Koopmans... dat de Tweede Kamer eh, ja, zich daar eigenlijk niks van aan wil trekken. Want er was een meerderheid voor, ondanks eh, het protest van de provincies... wordt het toch doorgezet. Arm, Ede Botje? Ja. Dit lijkt mij de, de, de clash der titanen. Ik bedoel, het is de, de landelijke overheid tegenover de provincies. Hoe gaan ze hier uitkomen? Ik vind die motie van Koopmans erg prematuur. Laat ze op provinciaal niveau nou eerst even uh, alle uh, gemalen laten draaien... om te kijken of ze alsnog nog uitkomen. Ik geloof dat er ongeveer zes verschillende mensen proberen te bemiddelen in deze zaak. En ja, en ze zijn het... al heel lang bezig, komen er niet uit. Da daarom, Paul, uh, wordt er nu gezegd, jongens, er moet wat gebeuren. We moeten bezuinigen, zegt de ja. PVV ook. 600 miljoen, geloof ik, op Dus, dus uh, de provincies worden verantwoordelijk, alleen krijgen ze er wel minder geld. Voor. Ja, dat willen ze altijd. Hè. Ze willen altijd heel veel decentrale taken krijgen. En uh, nou krijgen ze er een keer eentje. Die is dan weliswaar zijn ze weer met niet tevreden heel veel minder geld. <laughs> nou, maar wat ik wel opmerkelijk vond, deze week hadden wij zelf de, de, de, de gedeputeerde van Brabant op de radio. En die zei, ja, we zijn zo kwaad over, we willen natuurlijk allemaal die natuur die we nu hebben in stand houden. En dan moeten we dat gaan doen, maar we krijgen minder geld, waardoor heel veel verloren zou moeten gaan. En dus gaan we het nu maar zelf doen. En ik hoorde het hem zeggen, en toen dacht ik, ja, maar dan is het probleem toch opgelost. Als ja, je zelf ja, kan, dan doe je het. ook niet. geen geld. Kijk, dit is een Nee, maar, probleem. Ja. nee het is Ik denk in algehele zin is druk goed. Uh, je kan wel zeggen, zoals we het nu hebben, is het prima. Maar je kan ook zeggen, hier hebben jullie de taak, er gaat wel geld vanaf. En word creatief, zoek een oplossing. Wat je nu in de, in de culturele sector al mass ziet gebeuren bij allerlei individuele ja, instituten, Ja, bleken, die, dat ga je die hier ook dat, dat is Dat is een speerpunt van zijn beleid. Hè? Je moet boeren en bedrijven en zo. En moet je zelf die natuur laten redden. Alleen ja, het is wel. Alleen niet vanzelf. Dus nee, eerst afnemen. En, en, en vervolgens blijven dat dat, er, uh, dat hij zelf als gedeputeerde. Uh, ja. in plaats ja. van dat hij het zelf liet doen. Uh, boeren subsidieerde om dat voor elkaar te Pijnige krijgen. Pijnige zaken ja. toch? Ja, ja, ja, dat is waar. Je moet wel consequent zijn als politicus. Je geloofwaardigheid staat boven alles natuurlijk. En hier komt hij niet goed weg, vind nee, ik. Nee, en hij heeft ook een kwestie met de blauwe stad in Groningen, waar vernietigend Regenkamerrapport van is. Uh, hij zei dat de Gutto er prima, prima bij stond, en de gutto stond al heel slecht. Die, die man heeft al zoveel. Er zijn al moties, uh, uh, of in ieder geval plannen, zeker natuurlijk, bij de oppositie, dat hij eigenlijk gewoon weg moet. Ja, maar de, wat ik ja. ja, dat, de ja dat de oppositie dat zegt. Maar wat ik interessanter vind, ik bedoel, deze man wil eigenlijk heel veel overhoop halen. He? Of je daar het mee eens bent of niet, ja. dat wil ik vanaf zijn. Maar wat, wat ik interessant vind, is dat, er, dat hij het hele middenveld tegen zich heeft. Zowel oud-politici, als natuurbeschermers, als hoogleraren, als de Europese... Gaat comunie. hij het redden, denk je? Ik vraag het me heel sterk af. Ik of dit kabinet het gaat redden als geheel, vraag ik me af. Maar of meneer Bleek daarvoor al op een of andere manier... toch Zou ook als, kunnen, ja, denk jij. Ik denk niet dat hij CDA-leider wordt. Uh, nou ja, het enige wat mij nog maar interesseert is hoe ver moet ik rijden met mijn auto voordat ik een stukje natuur kom om <laughs> te gaan wandelen. En ik heb de... nooit als ik in de natuur loop het idee van: goh, ik loop nu lekker in de ecologische hoofdstructuur. Er zijn meer en zijn die willen in stand houden. Dat met er, in er helemaal geen natuur in Nederland bestaat. Ja, dus Ze zijn het is allemaal, aangelegd het is van het begin van het jaar. Al uh, van Gissel, hoofdredacteur BNR, Harmey de Bordje, redacteur Vrij Nederland. Bij de dank. Zoals gezegd, we stoppen eerder omdat de NOS zo verslag gaat doen van de koppeling van de Soyuz aan het uh, ruimtestation. Bert van Sloten presenteert dat. U heeft geluisterd naar vrijdagmiddag Live... waarvan de techniek in deskundige handen was van Peter Belt en Hetto Fennek. Dank voor het luisteren en u hoort ook nog de radiocartoon van Matwijn. Wijn. De Tand des Tijds. Een radiotekening. De sint vites kathedraal in Praag. Uitgerekend in het jaar van de demonstrant legt het grote voorbeeld het loodje. Staat u ook zo met uw sleutelbos te rouwen? Ik druk door het gejengel van mijn sleutelbos mijn verdriet uit. Ik schaam me kapot dat ze nou juist namens land Willem-Alexander naar de plechtigheid hebben afgevaardigd. Hoezo? Dat is toch een de Hollandse hoogwaardigheidsbekleder? Maar geen revolutionair. De schodomme waterprins. Die hadden we al lang zelf met onze fluwele handgroetjes. De laanheid moet uit bonjouren. Zou het familie zijn van Vastlaf Klaus? En dan zijn Fidela blondje. We staan er gekleurd op. Vastlaf Havel draait zich in zijn graf om. Even kijken of die Vastlaf Klaus ook zijn stropdas heeft afgeknipt. Dat is dan nog iets revolutionair. Kan het niet zien hoor. Ziet je zwart van de Hoge Pieten? Zullen we een sigaretje roken met de lijstje sleuteltjes op het menslastplein? Kom, lijstje sleuteltjes. Jullie krijgen allemaal sigaretje als jullie voor ons een liedje zingen. Ja, voel, ja, voel, tot ver over de grens. Zo geweldig lekker. Mens, mens, mens. De tand des werd getekend door matwijn. Wijn. <kluziek> het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemiddag, het is een spannend moment in de ruimte. André Kijpers is bijna bij het internationale ruimtestation ISS. Het moment van de koppeling tussen de ruimtecapsule en het ruimtestation is dus nabij. In het vluchtleidingscentrum bij Moskou wordt het allemaal gevolgd door Mark Hamer. Mark, ik zeg vlakbij, hoeveel scheelt het nog? Nou ja, dat is een beetje verbanning hier. Niemand behoorlijk onder de Nederlandse journalisten. Er is ons een precieze tijdstip uh, aangegeven. Dat zou om uh, 23 uh, en uh, 13, 16, 23, het ja, Nederlandse tijd zijn. Maar zo juist ja, komt opeens een klein applausje. En dat, dat betekent dat het eerste contact er in ieder geval is uh, geweest. We zagen ook op een uh, op een camera, uh, op, een, uh, op een scherm hier, uh, in beeld komen dat ze elkaar zouden uh, raken. En dat gebeurde ook een klonkje een applausje. Het betekent nog niet dat het allemaal goed is. Men moet het nu nog. Uh, ...echt goed gaan, gaan aansluiten, goed de koppeling uh, gaan doen. Uh, ja, dus dat wat uh, verwarring in ieder geval in de Nederlandse journalisten. We kijken hier in uh, ja. een uh, grote zaal met allemaal uh, grote beeldschermen. Uh, uh, daar staan wij naar te kijken, de cijfers die vooral in het Russisch zijn... Uh, als je dan daarvoor kijkt, uh, vier rijen met uh, allemaal uh, mensen die achter de computer zitten. En ja. wij staan uh, op het balkon. Ook uh, de familie uh, van andere Kuipers, Helen Kuipers, die hier links uh, van me staan. Uh, die, uh, die kijken naar die schermen. En uh, ja, er is wel iets van opluchting dat, uh, dat het eerste contact er is geweest. En men nu verder echt... Ja, onder de lijn ook Piet Smolders, ruimtevaartdeskundige. Meneer Smolders, een uh, ja, beetje verwarring daar in, in Moskou. Is er nou docking? Want dat is volgens mij de officiële nou, dat term. Dat is het verschil tussen het, wat ze noemen uh, docking en hard docking. Ah, maar dat mag u gaan uitleggen. Ja, nou ja. <laughs> Uh, bij de docking is het zo, dat is het eerste contact. De Soyuz heeft aan de voorkant een pin, een lange staaf. En het ruimtestation heeft een soort uh, schotel, een vangschotel, met een gat in het midden. En zodra die lange staaf die schotel raakt, dan heet dat dock, soft dock, wordt het in Engels genoemd. En dan glijdt de Soyuz nog steeds verder naar voren. Uh, door die schotelvorm glijdt die kop van die staaf automatisch naar het gat in het midden. Grijpt ja. zich daar vast. Dan wordt die staaf hydraulisch, of liever gezegd elektrisch, korter gemaakt. Dus in elkaar gedraaid. Waardoor de randen van de koppelopeningen, dat zijn twee ronde cirkels van ongeveer een meter, tegen elkaar aan gaan komen. Daar zitten dan weer alle elektrische en hydraulische aansluitingen in. En zodra die met elkaar helemaal verenigd zijn... En lucht dicht dan heet het harddock. Oké, okay. maar dat moment hebben, hebben we in ieder geval nog niet bereikt. Um, Mark, jij da, daar in Moskou. jij zit daar uh, in die zaal, je hebt daar goed zicht op. Um, wat, wat zie je daar verder? Wat voor soort schermen hangen daar? Nou, dat zijn echt van die, van die grote uh, kleuren schermen. En, uh, een beetje, het ziet er een beetje vaag uit. Je wil zien links op het schermtje staan... Dat, uh, de, hoe de koppeling dan verder in zijn werk gaat, hoe de langzaam dichterbij schuift, uh, hoe hij er inderdaad wat Plotsponder zojuist uitlegt, met die haak uh, uh, de, uh, steeds dichter richting het ISS komt. Hij gaat uh, uh, koppelen aan een uh, bepaald gedeelte van, uh, van het ISS. En, uh, daar, en dat gedeelte is helemaal afgesloten. En ook de mensen die aan boord zijn, er zijn nu drie cosmonauten aan boord van het ISS, uh, die zitten helemaal aan de andere kant uh, van het ruimtestation. Op veilige afstand, ja, mocht er uiteindelijk wat misgaan. Misschien dat ze nu langzaam, uh, als, die docking, uh, als die docking helemaal rond is... ja, dan zullen ze gaan, uh, gaan werken om, uh, om die aansluiting uh, in orde te maken. Ja, wat is dat nog gevaarlijk, meneer Smolders? Uh, ja, nou ja, in principe wel. Kijk, meestal gaat het goed, zoals, zoals met allerlei andere dingen ook. Uh, maar het is ooit gebeurd dat er een onbemand vrachtschip uh, met uh, spulletjes... Aankwam. Dat is eigenlijk zo'nzelfde Soyuz maar dan zitten er geen mensen in mijn vracht. En eh, die uh, kwam uh, gewoon te hard aan en uit de verkeerde hoek. En waardoor er een, echt een flinke botsing plaatsvond met de module uh, van het ruimtestation, waar die aan had moeten koppelen. En die module is toen uh, lek geraakt. De cosmonauten moesten heel snel het lijf naar die module sluiten. En dat ging nog niet zo makkelijk dat er allerlei luchtslangen en zo doorheen liepen. Dus die moesten ze kapot snijden. En eh, nou vervolgens is die module afgesloten. En die kon voor de verdere rest van het bestaan van het ruimtestation niet meer gebruikt worden. En het is ook natuurlijk ook wel een keer gebeurd dat zo'n koppeling in eerste instantie niet lukt. Dat, dat ze een beetje moesten back-up, zoals ze dat dan noemen in het, in het Engels tenminste, back-up. Ja. En wat? dan nog een keer proberen. En soms, het is ook wel eens gebeurd dat ze te veel brandstof verspild hadden, dat ze het gewoon keer. niet nog, meer, nog weer een keer konden proberen. Ja. Ik hoor Mark uh, de hele tijd, of zijn het mensen om je heen? Mark? Ja, uh... nou, ja, ik, ik laat van de tijd weten wat ik nog meer verstand van hebben, bij u uitleggen uh, wat er nou gebeurt. En, en uh, we zien er uiteindelijk op, uh, wat op de linkse schermpjes drukt. En nu we dat uh, uh, in millimeters hoe die dichter bij elkaar staat. Dus zeg, ik moet inderdaad zeggen: ik ken dat schermpje. Toen zag je eigenlijk een, uh, de twee dingen verder uit elkaar staan. En nu bijna helemaal tegen elkaar aan. En ik zie uh, een rood balkje. En dat is uh, aan de link, links uh, uh, al helemaal bijna rood. En nu moet aan die andere kant moet het nog helemaal uh, rood worden. En dan, dat die, dan is hij helemaal uh, gekoppeld. En een rood balkje, dat is een balkje op, het, op een computerscherm? Ja, het is een rood balkje op het computerscherm. Uh, een horizontaal balkje en een, uh, een verticaal balkje. En in het, uh, in het midden zien we dan uh, eigenlijk hoe het koppelsysteem eruit ziet van de Soyuz uh, aan het uh, ISS. Het schouder kan langzaam in elkaar, wordt het langzaam uh, dichtgemaakt. Want het belangrijkste is natuurlijk dat het luchtdicht is. Dat er nergens lucht kan ontsnappen en dat men straks uh, veilig aan boord gaan gaan van het ISS. Ja, Maar hebben we nu echt het volledige stadium bereikt? Nee, nog niet. Nee, nee. Ik zie nog steeds dat er... Uh, dat op dat moment zijn we nog niet. Dat kan nog eventjes duren... Ik zie wel mensen allemaal heen en weer lopen, nog steeds bij die schermen kijken. Maar het, het zijn dat de docking nog compleet is, dat hebben we nog, nog niet gehad. De laatste cijfers uh, die hier net binnenkomen, Mark, is dat het om 16.34 uur 34 het volledige stadium uh, uh, wordt, uh, wordt bereikt. Ja, dat is ook een belangrijk tijdstip, dat ja. 16.34 uur, 34, want uh, men uh, heeft zicht hebben op de grondstations uh, in Rusland. Uh, ik zie nu op het grootste... Ik dat, dat laat zien wat de baan is van, yeah. uh, van het ISS. Ze zijn eigenlijk net over het voorheen gegaan, de plek waar woensdag de lancering is. En om, uh, om 16 uur 34 ja, verlaat ze eigenlijk het... Uh, het, het, het gebied eromheen. Ja? Ja, goed, dat is wat de actuele situatie nu is. 1634, dat hebben we genoteerd. Misschien is het goed om op dit moment even te luisteren... naar de Belgische ruimtevaarden. Frank de Winne, die is ook wel eens een keer naar boven geweest. En die vertelt wat de astronauten na die koppeling doen. Wel, nu in het Sojus, het eerste wat er gebeurt... is dat ze gaan opvolgen hoe dat eigenlijk de twee voertuigen, het ruimtestation zelf en de Soyuz zelf, dichter bij elkaar gaan worden gebracht en hoe de haken gaan worden dichtgebracht, zodat ze werkelijk een hermetische, dichte aansluiting kunnen krijgen tussen de Soyuz en het ruimtestation. Dat duurt ongeveer een 20 minuten, dus uh, dat gaan ze opvolgen of dat dat allemaal volgens plan uh, verloopt. Want ze zitten tegen elkaar aan wel, maar dan moeten er nog haken vast worden gemaakt. Ja, nu zitten ze tegen elkaar aan, maar eigenlijk na de docking ben je ongeveer nog een uh, 20, 30 centimeter van elkaar verwijderd. Dat is eigenlijk een stak die aan het ruimtestation nu is vastgemaakt, dus hangen vast aan het ruimtestation, maar ze zitten nog niet helemaal tegen elkaar en dat wordt nu gedaan. En dan als ze helemaal dicht tegen elkaar zijn, dan moeten de haken worden vastgemaakt zodanig dat ze natuurlijk ja, door al de luchtdruk niet uit elkaar verder gaan geduwd worden. Dat moet hermetisch dicht zijn, dus dat moet heel goed vastgemaakt zijn. Ja, maar dat moet André Kuipers nu, op, nu doen. Op dit moment uh, verifieert hij, dus kijkt hij dat al die systemen, hij heeft daarvoor controlelampjes, hij heeft daarvoor uh, bepaalde parameters, dat alles normaal gebeurt. Indien dat niet het geval zou zijn, dan kunnen ze het automatisme onderbreken op commando van de grond, van de commandant, en dan zal André manueel al de commando's uh, uitvoeren. Maar normaal gezien gaat alles automatisch gebeuren. Daarna de volgende stap is dat ze de luchtdichtheid gaan testen van, de hele, van het hele systeem. En dat neemt ongeveer een uur in beslag uh, met verschillende processen. Procedures. De commandant gaat gaan op een bepaald moment naar boven gaan, naar het living compartment, waar hij een man heeft, noemen we dat. Een echte barometer die heel precies tot op één millibar nauwkeurig de druk kan aflezen. Dus die gaat het hele druksysteem beginnen controleren met de hulp van André, die beneden in de commandomodule blijft zitten, die een aantal kleppen gaat bedienen voor het openen of het uh, uh, sluiten van een aantal kleppen, om dat uh, allemaal goed te laten verlopen. En dan na ongeveer een anderhalf uur, een uur, anderhalf uur, is alles gecheckt, is alles geverifieerd en dan zijn ze klaar voor het openen van het luik. Frank de Win, de Belgische astronaut, die dus al eerder boven was... beschreef hoe het daar dan aan toe gaat. Goed, straks dus om 16.34, dan is het volledig gedokt. Maar voor die tijd hebben we tijd voor het andere wereldnieuws. Radio 1, het NOS-journaal. En dat wordt gelezen door Gert Klub. Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël... wil een verbod op de bouw van een hek... dat doet denken aan de toegangspoort van nazi-kamp Boegenwald. Dat project van ontwerpstudio Job... leidde kort geleden tot een heftige discussie. Er was sprake van een hek in de buurt van Amsterdam... maar blijkt dat het rond een landgoed in Zandvoort moet komen. Het CD heeft gevraagd de bouw stil te leggen... en de delen die er al staan weg te halen. Kentekens die de politie met camera's automatisch vastlegt... mogen maximaal vier weken worden bewaard. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Opstelte. Volgens het kabinet vergroot automatische cameraregistratie de pakkans bij misdrijven. De registratie mag pas worden geraadpleegd als iemand wordt verdacht van een misdrijf. En u hebt het gehoord, de Soyuz-raket met André Kuipers aan boord is zojuist gekoppeld aan het ruimtestation ISS. Eergisteren werd die samen met twee andere bemanningsleden gelanceerd. En sindsdien hebben ze in de raket meer dan 30 rondjes rond de aarde gemaakt. Zo'n tien minuten geleden werd de Soyuz gekoppeld aan het internationale ruimtestation. En rond 7 uur gaat het luik open en zweeft Kuipers het ISS binnen. Het zijn de hoofdpunten. ANUB Verkeersinformatie, het is rustig op de weg, staat maar één file. Op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentenal 3 kilometer.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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Het NOS Radio 1 Journaal Bert van Sloten. Een hele middag. Het is vrijdag 23 december. Het is de drukste winkeldag van het jaar, denken de winkeliers. Eerste wetsvoorstel van minister Spies van Binnenlandse Zaken levert meteen gedoe op. Bij Volkswagen mogen de werknemers geen mailtjes meer ontvangen in hun vrije tijd. Radio in de vrije tijd mag trouwens wel. Tot half zeven is dit het Radio 1 Journaal. Het is 16 uur 33, 52 seconden. Nog 10 seconden, Mark Hamer, dan is het voltooid. Ja, als het, uh, er is weer op, wederom verwarring hier uh, om de doen. En ging uh, het schermpje waarbij uh, werd afgeveld, uh, waar de mini niet dat, dat men moest, nog moest gaan om de koppeling uh, volledig te maken. Dat verdween uit het wel. Dan denk je, nou, dan, of dan is het klaar. En dan komt er een applausje. Nou, dat horen we niet. Ja, en volgens mij zijn die tien seconden ook voorbij. En dan zijn ze buiten het bereik van, uh, van het grondstation. En zouden ze zeggen, het officiële teken van dat de drukking is afgerond, was... ...geen omwenteling rond de aarde later uh, dat signaal uh, dat teken kunnen geven. Uh, ik kijk hier wat omheen. Ik zie dat mensen uh, tot verwonderd kijken naar die schermen. En uh, uh, misschien, uh, ja, ik weet het even niet. als ik het zo even zeggen. Ja, dit klinkt, uh, dit klinkt niet geruststellend als ik het zo mag zeggen. Ja, nou, het, het ging wel alle goede tanden op, hoor. Dus uh, ze zitten aan, uh, aan die haak vast. Maar ja, het moet helemaal goed, het moet helemaal strak aan elkaar vastzitten. Dan pas kunnen ze veilig beginnen aan het volgende stadium. Uh, maar ik, uh, ik heb hier even onduidelijkheid. Ik ga even kijken wat, uh, wat, wat, er nu, uh, wat er nu aan de hand is hier. Zoek het eventjes uit, want we zijn natuurlijk benieuwd of het allemaal geslaagd is... en of we het zijn veilig kunnen geven. En dat we dus inderdaad kunnen zeggen dat het aan elkaar gekoppeld is. De docking, want zo heet dat formeel van André Kuipers. Er was nog meer nieuws vandaag. In de Tsjechische hoofdstad Praag is in aanwezigheid van vele internationale politieke leiders en staatshoofden afscheid genomen van schrijver, dissident en oud-president Havel. Een impressie van de afscheidsdienst in de Sint-Vitus-kathedraal. Buiten de kathedraal stonden duizenden mensen voor een laatste eerbetoon aan Havel. Binnen zaten onder andere de Amerikaanse oud-president Bill Clinton... en zijn vrouw Hillary Clinton. Ook de Britse premier Cameron, de Franse president Sarkozy... en de Duitse bondskanselier Merkel woonden de dienst bij. Namens Nederland waren kroonprins Willem-Alexander... en minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal aanwezig. Ze werden verwelkomd door aartsbisschop Duka, een goede vriend van Havel. Hij zat zelfs een tijd met hem in de gevangenis... We hebben samen veel gedeeld. Ik ben je dankbaar voor de momenten samen in de gevangenis. Je hebt als president de Vereniging van het Volk tot stand gebracht. Je was solidair met iedereen die leed onder de wetteloosheid. De Amerikaanse oud van Buitenlandse Zaken, Albright... geboren in Praag en een vriendin van Havel... hield ook een persoonlijk getinte toespraak. Měla jsem se z jeho přátelství. Bude nám hrozně ale nikdy, nikdy na něj nezapomeneme. It was een eer om Václav te kennen, zo zei Albright, en we zullen hem nooit, nooit vergeten. De uitvaarddienst van de Tsjechische oud-president Havel. Inmiddels heeft ook de crematie van Havel plaatsgevonden. We praten daarover verder, over die uitvaarddienst met Lisa Vikesjova. Ze woont in Tsjechië, is vertaalster en grootbewonderaarster van Havel. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heeft u die afscheidsdienst beleefd? Uh, nou, de hele week beleefden we al als iets ja, heel indrukwekkends. Uh, we hadden natuurlijk al gezien dat het uh, met de gezondheid van Havel... niet zo goed ging, maar als hij dan uiteindelijk overlijdt, dan ja, komt het toch als een klap. En uh, ja, het is mooi om te zien uh, hoe mensen respect tonen voor wie hij was, was. En de dienst zelf was ook uh, ja, erg indrukwekkend. Ja, want ik begreep uit de toespraak van de president... dat het de hele week eigenlijk nergens anders over is gegaan. Nou, dat klopt. Ja. Nergens anders over, nee. Ja, precies. Wat, als u terugkijkt op zijn leven, wat bevond het u in, in hem? Uh, nou, in de eerste plaats hoe standvastig hij altijd is geweest. Hij, uh, hij wist waar hij voor stond. Hij uh, is ook niet iemand die, die gauw van mening zou veranderen. Hij wist gewoon voor welke idealen die volgt. Het ideaal voor vrijheid en uh, ja, dat de mensenrechten ge, gehandhaafd worden. En uh, hij deinsde er niet voor terug om, om zijn mening altijd hardop te zeggen. Ook al wist hij dat hij dat weer met een, uh, een aantal maanden of jaar gevangenis uh, moest bekopen... En uh, ja, tijdens een presidentschap. Vooral dat hij, ondanks alle officiële gelegenheden. waar hij natuurlijk aan moest deelnemen. en alle belangrijke mensen die hij kende, altijd heel bescheiden en gewoon is gebleven. Ja, en dan waren er inderdaad de mensen die vandaag bij hem uh, stilstonden. De aartsbisschop natuurlijk, die refereerde, hoorden we net nog eventjes ook... aan ja. de tijd dat ze samen in de gevangenis hadden gezeten. En dat ja. hij ook altijd opbeurende woorden had voor iedereen. Maar misschien was wel het meest bijzondere de toespraak van Madeleine Albright. Ja, Madeleine Albright en uh, Waatslav Havel, die waren erg goed bevriend. Dat straalde er ook altijd van af als je, als je die twee samen zag. En uh, ja... Het is gewoon fantastisch, ook om haar in Tsjechisch te horen praten. Want uh, ik denk ook dat ze door haar vriendschap van Havel... is haar Tsjechisch ook steeds beter geworden. Ze is wel van oorsprong Tsjechisch, maar al als klein meisje kwam ze in Amerika. En ja, die, die toespraak die zij hield in de kathedraal... die was gewoon heel erg persoonlijk. En ja, dat maakt altijd de meeste indruk. Ja, de, er waren meer toespraken, zei ik al. Um, ook uh, de president Klaus, ik hadden hem net al eventjes aan. Die zei wat, maar dat was een beetje een vlakke toespraak. Of Hoe kwam die op u over? Tezien de, de relatie tussen Klaus en Havel, zoals die jarenlang is geweest... ...denk ik dat je ook weinig anders kon verwachten. Uh, afgelopen woensdag was eigenlijk het afscheid voor de Tsjechen meer ...zonder internationale deelname. Toen werd uh, de kist naar de burcht gebracht. En ik vond zelf dat, dat Klaus daar een, uh, een erg mooie en indrukwekkende toespraak heeft gehouden. Kijk, bij hem heb je niet dat persoonlijke tintje van we waren goede vrienden... maar hij heeft wel ja, die rivaliteit nu laten varen... en gewoon vooral de nadruk gelegd op het respect... dat hij, dat hij voor haar wel heeft gehad en nog steeds heeft. Ja. En, al met ja. al was het uh, toch wel een mooie dag. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ik dank u wel voor uw ja, persoonlijke verhaal, mevrouw Vicky Oké. Dag. Dag. Ik ga nog eventjes naar, uh, naar Moskou met u, want uh, Mark Hamer uh, is daar. Mark, is er ondertussen meer duidelijkheid? Want uh, opeens was er een rood balkje verdwenen. Is het balkje weer terug? Nee, we zien foto's nu. Uh, uh, alles is in orde. Ja. Nou, ik ben er een beetje achter uh, waar de verwarring allemaal vandaan kwam. Ze zijn wat sneller, uh, hebben ze dat, dat eerste contact gemaakt. Want uh, wij begonnen de uitzending normaal gesproken uh, had daarna pas dat eerste contact moeten zijn. Uh, waarschijnlijk hebben ze even het gaspedal ingedrukt, dat André er uh, echt zin in <laughs> Ja, dat <laughs> ja, zullen we maar zeggen. Dus dat ging eigenlijk heel soepel. Uh, er is snel aangekoppeld. En men had eigenlijk nog, uh, nog tijd over voordat men uh, buiten het van uh, kwam meer is met uh, met grondstations. Dus uh, alles is in orde. Ze gaan uh, tot nu toe. Ze gaan nu checken of het inderdaad helemaal luchtdicht is. Ze gaan allemaal testjes doen in het ISS en uh, in, uh, uh, ook in het, uh, in de Soyuz. Er zit nog een uh, apart gedeelte. Uh, ze zitten tussen. En daar gaan ze nu testen. Of het allemaal luchtdicht is. Ja, nou rond 7 uur is nu de planning Maar ja, ik vind uh, ik, uh, me nergens meer vast. men uh, dan uh, uiteindelijk het ISS uh, binnen gaan zweven. Precies, want uh, dat doen ze pas als alles veilig is. Uh, en er niks meer op rood staat. Mark, dankjewel voor dit moment. Mark Hamer was dat. Het is bijna kerst en de politie kondigde recentelijk aan dat ze extra alcoholcontroles zou gaan uitvoeren, zo rond de feestdagen. Nou, vrijdagmiddag Vrijdagmiddag voor de kerst. Vrijdagmiddag altijd de traditionele borrelmiddag. En al helemaal als de kerst voor de deur staat. Dus hebben we Paul anders op uh, pad gestuurd. Paul, uh, waar sta jij ergens? Ik twijfel een beetje, Bert, of ik de locatie wel mag noemen waar ik sta. Ik Goeie sta in ieder geval in Ja, Want ik wil natuurlijk niet het uh, politieonderzoek, als we dat zo even mogen omschrijven, uh, frustreren door te zeggen waar we precies staan. Maar waar ook altijd uh, voor files, is dus ook voor alcoholcontroles, ja. toch? Nou, We staan op het industrieterrein Beverkoog, heet het geloof ik, hier in Alkmaar. Uh, waar het inderdaad al een beetje donker begint te worden, waar het vrijdagmiddag is. En ik sta hier natuurlijk niet alleen, want ik sta hier met Nico Schapen van het verkeershandhavingsteam Noord-Holland-Noord. Uh, deze middag is niet zomaar uitgekozen. Hè? Nee, dat klopt. Dat heeft te maken met. Uh, het is vrijdagmiddag uh, voor de kerst. Veel bedrijven hebben kerstborrels. En uh, ja, wij we staan hier te controleren, omdat wij het vermoeden hebben dat mensen van een kerstborrel af. Uh, met alcohol op gaan rijden. Ja. En dat willen wij niet. Nee, en dat controleren, dat gebeurt met een apparaatje. En ik geloof dat we proefondervindelijk even gaan kijken of ik hier wel mag staan. En of ik wel de hele weg vanuit Breda, waar ik woon, naar hier heb mogen rijden. Ja. Dat wordt een heel spannend moment. Wat gebeurt er nu? Even kijken, dit is een... Dit is een uh, alcoholtester. En hiermee uh, het is het een eerste indicatie om te kijken of u alcohol heeft gedronken, ja of nee. En of dat mogelijk te veel is. Ja. Nou, dan gaan we. Wat moet ik doen? Ik moet even wachten. Het apparaat is nog even aan het opwarmen. Je mag nu diep inademen en doorblazen tot het apparaat piep zegt. Nou, dat gaat ie. Dat was een piepje? Ja. Nou, dan moet ik een klein momentje wachten. Niet te lang. Het apparaat geeft een P aan, want is uh, passeren, dus dat betekent dat u uh, mag rijden. Ja, gelukkig. Ik had niet alles verwacht, maar toch is het een zenuwachtig moment. Ik denk ook voor een heleboel mensen die hier uh, bij de controle staan. Want wat kun je blazen? Want ik heb een P'tje, ja. maar er zijn nog andere uh, en, uh, titels hè, in beeld. De P is van passeren. Uh, dan is er ook nog een PA. Dat is een passeren alcohol. Dat is voor de beginnend bestuurders. En dan is er een A. Dat is voor de gevorderd bestuurders. En een F, dat is dat je echt wel gedronken hebt. Dat wil zeggen, PA, dan heeft u ongeveer uh, één glas gedronken. Nou, een beginnend bestuurder mag dan nog net rijden. Komt hij eroverheen, dan wordt hij aangehouden. Een gevorderd bestuurder, als hij een A blaast, wordt hij ook aangehouden. En moet hij in de bus uh, verder blazen. Ja. En de F is foutebol? De F is echt, uh, echt fout, want dan heeft hij veel te veel gedronken. Ja. Een gekke vraag misschien, maar eigenlijk hoopt u natuurlijk... dat er heel weinig mensen uh, uh, tegen de lamp lopen hier. Ja, correct. Wij staan voor de verkeersveiligheid. En we staan hier ook preventief. We willen gewoon een signaal afgeven aan de mensen. Uh, van let op, er wordt gecontroleerd. En we willen niet dat mensen met alcohol gaan rijden. Dus wij hopen dat ze met al een taxi gaan bestellen. Nou, we gaan kijken of hier heel veel taxis gaan passeren. In ieder geval Bert, uh, mensen in de omgeving van het industrietrein zijn gewaarschuwd. Heb je een borreltje op, pak een taxi. Ja, Paul, met een P in twee opzichten. Straks ook in de Keniaanse hoofdstad Nairobi staat een glazen huis... met dj's van Ghetto Radio. Wijnand Zwaan. Wijnand, zitten we nog steeds op maar drie kilometer? Ja, die staat dan bij de Koentunnel richting Zaanstad. Ja, die mag echt niet ontbreken op de A10. Maar voor de rest is het echt ontzettend rustig op de weg. Het is wel zo dat er een kapotte bus is gestrand op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Dat zorgt voor uh, drie extra kilometers wieler ah, bij 60, 60, Toch nog En we zitten op negen, want op de A20 naar Gouda. Daar staat een wagen met pech bij Rotterdam Centrum. Daar is de linker Rijnstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Oliebedrijf uh, Trafigura is in hoger beroep door het gerechtshof in Amsterdam... veroordeeld tot een boete van 1 miljoen euro. Dat is gelijk aan de boete die de rechtbank eerder oplegde. In 2006 probeerde het door Trafigura ingehuurde schip, Proba Koala schadelijke stoffen te lossen in de Amsterdamse haven. Toen dat niet lukte, werd het afval gedumpt in Ivoorkust. Inge van Asperen de Boer is persraadsheer van het gerechtshof in Amsterdam. Mevrouw de Boer, uh, hoe bent u tot dit uh, vonnis gekomen... Komen. Uh, het Hof is tot het fonds gekomen na zeer uitvoerig onderzoek en na afweging van alle argumenten voor en tegen, zoals ja. gewoonlijk. Nou had het, uh, het Openbaar Ministerie ook de gemeente Amsterdam aangeklaagd. En dat was omdat die toestemming gaf om het afval dat in Amsterdam eigenlijk verwerkt zou worden, dat dat weer teruggepompt mocht worden in, uh, in het schip. Ja. Wat is de reden dat, uh, dat u de gemeente niet heeft veroordeeld? Nou, het Hof heeft geoordeeld dat de gemeente strafrechtelijke immuniteit geniet, omdat de gemeente een overheidsorgaan is. En uh, in deze situatie ook puur als bestuursorgaan heeft gehandeld en dus niet als een particulier aan het rechtsverkeer heeft deelgenomen. Dus als het een particulier was geweest, dan was het een ander verhaal geweest? Dan was het een ander verhaal. Ja. ja, dus de immuniteit van de gemeente heeft daarbij parten gespeeld. En daarover zijn ze niet veroordeeld. Ja. Dan heb je ook nog het afvalverwerkingsbedrijf. Dat is uh, APS. Hè. Die zijn met het terugpompen van dat afval. hebben ze eigenlijk de Milieuwet overtreden. Maar u heeft ze niet veroordeeld. Wat is daar de reden bij? De reden dat hier ontslag van rechtsvervolging is uh, gevolgd, is dat APS mocht afgaan op de toestemming van uh, de afdeling Milieubeheer van de gemeente. Het komt eigenlijk voort uit het feit dat de gemeente Amsterdam... dus de afdeling Milieubeheer, heeft gezegd van uh, ga jullie gang maken. Ja, zo kun je het zeggen. Ja. Um, Trafigura, daar geldt een ander verhaal voor. Die zijn gewoon uh, veroordeeld. Wat is de motivatie daarbij? Nou, het is bewezen verklaard dat uh, Trafigura stoffen heeft afgeleverd... aan het uh, verwerkingsbedrijf APS die gevaarlijk waren. En dat heeft verzwegen. Ze hadden dat kunnen weten en ze hadden dat moeten melden? Ja, ze hadden dat moeten. Ze hadden de exacte samenstelling moeten melden. En in die samenstelling zaten gevaarlijke stoffen. waarvoor een bijzonder procedé bij de verwerking noodzakelijk is. Ja. En vandaar dus dat zij veroordeeld zijn tot een boete van 1 miljoen euro. Kunnen ze trouwens nog. kunnen alle betrokken partijen nog in beroep tegen het vonnis? Ze kunnen in cassatie bij de Hoge Raad. Dat is de enige beroepsmogelijkheid. Ja. Deze uitspraak ligt er. Heeft dat trouwens nog gevolgen voor uh, de zaken in Ivorkust. Dat is mij niet bekend in hoeverre dit gevolgen voor die zaken heeft. Nee. Nou, dan zullen we mensen in Ivorkust daarover gaan raadplegen. Ja. <laughs> Ik dank u wel, mevrouw Van Asperen. Geen dank. Goedemiddag. Gaan wij verder praten. Over het weer. Willemijn Huber. Goedemiddag. Ja, hoi. Er is geen maand normaal, las ik vandaag ergens op een telex. Dan denk ik, wat is eigenlijk normaal? Een normale temperatuur voor, voor een dag als vandaag? 23 december? Ja, voor de laatste decade, dus de laatste tien dagen van december... moeten s'nachts rond een graad of 1 zijn. Ja en overdag een graad of zes. Ja, ja. En vandaag het is het is 11 graden in het uh, zuidwesten van Nederland. Ja, dat komt er Ja, klopt die uitspraak wel dat geen maand normaal is. 11 graden zeggen. Het ja. is bijna lente. Ja, ja, dat zo voelt het wel. Ja, ja. die dikke winterjas die kan echt even in de kast blijven en ja, zoals het er nu naar uitziet, hoeft het de komende dagen ook de kast niet uit nog. Nee, weet je nog hoeveel het vorig jaar was? Ja, ik heb ik wel even nazoekwerk moeten doen hoor, ik heb het niet zo uh, paraat, maar ja. als we kijken naar de 24ste qua, even voor de kerstdagen toen sneeuwde het nog eventjes in ja. het zuidoosten van het land en overdag was het uh, 0 tot min 3 graden, dus dat echt onder het uh, vriespunt en dat gold ook voor de eerste kerstdag toen was het de hele dag onder het vriespunt met min 6 in Enschede bijvoorbeeld. En tweede kerstdag begon de temperatuur langzamerhand weer wat op te krabbelen, maar ja, nee. aankomende dagen wordt dus echt totaal anders. Het, het, het wordt gewoon lekker weer. Ik bedoel, over die witte kerst hebben we het al lang niet meer. <laughs> nee, maar ik hoef, is... niet, ik hoef niet de vraag te gaan stellen kunnen we barbecueën straks, nee. toch? Nee, dat moet niet gekker worden. Nee, het is, wel, het is raar. ik nee, vertel, wat voor weer wordt het? Nou, ik zou er zo voor tekenen. Maar het wordt bewolkt met ja. de kerstdagen. Maar wel droog, dus dat is dan wel weer gunstig. Dus je kan absoluut lekker naar buiten en gaan wandelen, want het is heel zacht. Zeker de ja. tweede kerstdag wordt het weer 10, 11 graden. Eerste kerstdag zit de temperatuur op een graad of 9 overdag. En ja, s'nachts is er geen sprake van vorst, want dan blijft het steken op zo'n 4 tot 6 graden. Nou, en de dagen daarna blijft het zacht? Eigenlijk is er een hele grote kans dat de rest van de december zacht... Uh, dat we dat zachte winterweer houden, inderdaad. Ja. Nog kans op regen? Ja, vanaf woensdag, donderdag, zit er weer wat neerslag in de, in de verwachting. En ik garandeer niet dat het helemaal droog gaat zijn met de kerstdagen... maar dan is het een beetje motregen. En dan maakt het noorden van Tanta de grootste kans op. Nou, Wilhelmijn, uh, desalniettemin fijne dagen, maar dat gaat wel lukken met dit ja, weer, toch? Ja, ja precies. <laughs> dat denk ik ook. <laughs> Oké. Okay. We gaan naadloos verder over die kerstdagen. Home for Christmas. Het wordt veel gedraaid, gedraaid deze dagen op de radio. I'm driving home for Christmas. En voor de bewoners van het winkelcentrum Het Loon gaat dat zeker op. Drie weken geleden. Moesten ze hun woning uit omdat de grond onder hun flat verzakte. Het winkelcentrum, het loon zelf, was toen al dicht. Een deel van het winkelcentrum is gesloopt en het gebied is nu weer veilig. Vandaag mogen de bewoners naar huis en gaan de straten rond het winkelcentrum ook weer open. Wij wonen hier Naast al sinds dus twaalf jaar. We hebben goed overzicht over de werkzaamheden en overkant. En werken ze hard door? Het gat wat gevallen is, is gevuld. En de rest eh, van het winkelcentrum is afgebroken. Ja. En dat heeft 14 dagen gebeurd. En die firma Belen beginnen morgens om zes en gaan bak door tot s'avonds tien. Dat echt gevoelig hè? voor alle mensen. Te meer ook omdat in deze tijd overweging oudere mensen worden. Kijk, dan krijgen we een beetje beter zicht, want er rijden een paar vrachtwagens weg. Wat een oppervlakte, hè? Ja. En waar is dat nou, dat gat? Heeft u dat nog gezien? Ja. We zitten achter uh, die oranje wagen. Ja. Precies onder het zand is dat grote gat geconstateerd. Ja, ja, ja. En u staat hier zo'n ochtends eventjes ja. een sigaartje te roken. Uw vrouw wil natuurlijk liever niet dat u binnen rookt. En dan kunt u het meteen eens even mooi in de gaten houden. Klopt, precies. Het is vandaag de laatste vrijdag. Vandaag... Volgens programma worden alle machines en apparatuur vandaag opgehaald. En aan het einde van de dag worden die hekken weggehaald... zodat wij als bewoners weer dikker en rechtstreeks naar de stad kunnen. Vanochtend kwamen de bewoners van het loon terug in hun flat die boven het winkelcentrum staat. Theo Ploeg, u bent een van die bewoners... Hoe is het om weer terug te zijn? Ja, fantastisch. Ja. Anders dan na vakantie? Nee, nee, nee, dat voelt toch echt heel anders. Ja, ja, wanneer je niet in je huis kan en niet in je huis bent, uh, gedwongen, zonder dat je dat zelf wil, dan is dat echt geen vakantie. Uh, zelfs al zit je in Van der Valk en krijg je uh, elke dag van drie maaltijden gratis. En voel je je ook 100% veilig nu in deze flat? Ja, ik voel mezelf echt 100% veilig. Ja. Het geldt trouwens niet voor alle bewoners. Er zijn ook uh, bewoners, zowel een hele kleine groep trouwens, uh, die uh, niet terugkomen. Um, maar ik voel me helemaal veilig. Ik kan me ook niet voorstellen dat de gemeente en ook de eigenaar natuurlijk van de flat... mensen in de flat laat, uh, terwijl de kans bestaat dat er iets misgaat. Dus ik geloof daar helemaal niet in dat het uh, onveilig is. Een van de bonus van de flat, het Loon in Heerlen tegen Colette van Het Winkelcentrum gaat trouwens in februari open. Ook dit jaar is op vijf plaatsen in de wereld een glazen huis gebouwd voor het goede doel. In Nederland natuurlijk in Leiden, maar ook in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Daar zijn de dj's van het radiostation Ghetto Radio. Vijf dagen in hongerstaking en doneert het publiek liters bloed. De reportage is van onze Afrika-correspondent Koert Lindijer, zijn eigen disjockey. Hij praat met Maarten Brouwer van Ghetto Radio. Oh yes. En je moest moet daar dan in een glashuis Ja man! In het hartje van uh, Nairobi voor het Hilton Hotel staan mensen te dansen op een uh, podium. En rechts in een, onder een witte tent uh, van het Rode Kruis zitten mensen op een plastic stoel. Maarten Brouwer, wat is hier aan de hand? We doen weer een glazen huis. Een glazen huis voor de vierde keer in Kenia. Georganiseerd door Ghetto Radio samen met het Rode Kruis, Kenia. En dit jaar uh, een heel belangrijk onderwerp, bloeddonatie. En we kijken inderdaad naar uh, honderden mensen die zich hier verzamelen om uh, hun bloed te doneren. In Nederland, in Leiden, gaat het deze week over de positie van moeders in oorloggebieden. Uh, Jullie proberen hier bewustzijn te wekken om bloed te doneren. Waarom is dat zo belangrijk? Bloeddonatie in Kenia heeft, allereerst is er allereerst weinig over bekend, over hoe belangrijk het is. Er is een schrijnend tekort in de Nationale Bloedbank uh, aan bloed en ook aan een variëteit in verschillende soorten bloedgroepen. Er zijn hier vrij veel, of zeg maar extreem veel, verkeersongevallen waar bloed instantly nodig is. Waar onmiddellijk bloed nodig is. Ik bedoel, je kan dus als je hier een, een, een ongeluk krijgt, heb je kans dat er geen bloed voor je is. Ja, precies. En dat gebeurt nog veel te vaak. Mensen gaan daardoor gewoon dood. Hoeveel liter bloed heb je al binnengehaald de afgelopen paar dagen? Er zijn 840 mensen die op dit moment hebben gedoneerd. Die doneren allemaal een pint. Dat is een halve liter. Dus ja, we hebben over de 400 liter binnengehaald. Dus je mag wel zeggen dat met het glazen huis een serious request dit een doorslaat succes is. Bloedserieuze exercitie hier dus. Uh, dit wordt gedaan vlak voor het Hilton Hotel... Toch het symbool van het duurste hotel waar je kan verblijven. En Ghetto Radio dat uitzendt voor 60% van de bevolking van Nairobi dat in slop, sloppenwijken woont. Is dat niet een uh, contradictie? Enorme contradictie en daarom ook des te leuker. De mensen die werken in het Hilton die komen allemaal uit die 60% bevolking. Die komen uit de armere buurten. Dus ze dragen allemaal chique pakjes, maar deep inside zijn ze gewoon ghetto en vinden ze dit initiatief geweldig. Ze staan hier letterlijk voor ons te dansen. Zou je even naar binnen lopen naar de studio. Ja een goed idee. Yeah, man, you can log on to www.getready.co.ke. U kan ook uh, luisteren op internet naar wat hier uh, in het centrum van Nairobi plaatsvindt. En deze disjockey heeft dus een week niet uh, gegeten. You didn't eat for one week, hoor. Oh. Yeah, we're doing it now. This is our fifth day. In the square of Yatano, Bilakusosi, Bilakumanga, that is without eating. Five days no eating. You, uh, five days without eating. That must you be very high. You must be high without uh, able to eat. Oh, what? Yeah, you feel very hungry because like now I'm a smoker. I'm a smoker. Now five days without smoking, without eating. In kwani Bala, it is total mbrrcha, matata. Alleen maar voedsel voor de mind, niet voor de uh, maag. Veel succes nog, hè, vandaag en morgen. Asante Ntuli what is that country called? Hollandse. Hollandse. I dijemusi will be in Hollandse one day one time. Groeten aan iedereen in Hollandse, in Nederland. De groeten terug, zeg je dan, hè? U kunt het beluisteren op kettoradio.co. K -E, oftewel dot is een puntje, .co.ke voor Kenia. Daar kunt u het radiostation op beluisteren. Wat gaan we doen zo dadelijk na vijf uur? Nou, onder andere minister Spies, Lisbeth Spies. Ze is nauwelijks een week minister van Binnenlandse Zaken... en ze heeft nu al problemen. En we hebben aandacht voor de afspraken die bij Volkswagen zijn uh, gemaakt. Namelijk, uh, je krijgt geen mail meer als je thuis bent in je vrije tijd. Geen mail meer van de baas, omdat het zo lekker rustig is. Dat allemaal. Na vijf uur. blijven bij op deze zender. Radio 1. Ik zet vanavond weer een flinke punt achter de week. Samen met Jurgen van den Berg. Ja, man, dat is ja niet Politiek Politiek allesweter Siebert van Linden. Is dat een vrouwending? Astronaut Wubbo Okkels. Mijn hey god, dit is een perspectief. En we gaan het hebben over Mark Rutte. Mooi. André Kuipers. Ik wil veel langer blijven. En AZ-keeper Esteban. Er is een Costa Ricaan die denkt, dat laat ik me niet gebeuren. Vanavond om half negen, BNN Today. Radio 1.